I pushed from Point Berry To a blizzard of snow I've been out prospecting For two years or so I pulled into Fairbanks That city was a boom So I took a little stroll To the Red Dogs alone As I walked in the door The music was clear The purest voice I heard In about two years The song she was singing Made a man's blood run cold When it's springtime in Alaska, it's 40 below. When it's springtime in Alaska, it's 40 below. Here's Red-Headed Elm, who was singing so sweet. I reached down and took the snowpacks off my feet. And I reached for the gal who was singing. The tune, uh, we did the Eskimo oh, oh. hop, huh, all around the saloon. Yeah, we did the caribou trot and the grizzly bear hug. We did our dance on the cordiac yeah, rug. The song she kept singing made a man's blood run cold. This springtime in Alaska It's forty below <clears throat> I was as innocent As I could be I didn't know a Was big as my two be, And took out his knife and nou ja, dat zou ook nog kunnen. Um, ja, het is uh, inderdaad, het is uh, gewoon, uh, ja, ja precies, en het is ook gewoon zo bedoeld. Uh, ik kan het ook anders doen. Maar dat ga ik lekker niet doen. En vanwege dat ik dan in de knoop kom met allerlei andere dingetjes op dit moment. En ik ben ook nog met allerlei andere dingetjes bezig. Dat kan je zo hebben als je met dingetjes bezig bent. En ik ben eigenlijk mijn hele leven lang al bezig met dingetjes. Ja, dingetjes dus, dingetjes zo. Met allerlei dingetjes. Maar, maar, maar de laatste tijd heb ik het zo druk. Zo druk. En het gaat eigenlijk maar om één dingetje. En, en dat is dat niemand het weet. Dat, dat niemand het helemaal begrijpt. Dat het nog niet helemaal goed bestudeerd is. Dat het allemaal maar onduidelijk blijft. Totdat er een keer iemand komt die duidelijkheid weet te scheppen. Nou is het probleem met de huidige tijd is mensen willen... Een, een, een, een probleem helemaal doorgronden en, en, en er dan vanaf. Terwijl, terwijl zo is het eigenlijk niet met problemen. Sommige problemen kun je, kun je maar beter dichterbij houden, zal ik het zo maar zeggen. Want problemen zullen er namelijk altijd zijn. En sommige problemen zijn... Minder een probleem als andere problemen. En ja, uh, soms zijn er problemen die, die zijn gewoon tot nog toe niet op te lossen. En, en dus niet morgen. Uh, dat is het rare. Dat valt me de hele tijd op. Iedereen wil alles maar zeker weten. Nou, dat is dus al een ramp. Dat merk je nu ook al. We weten niks over de avondklok. Maar, maar, maar toch... Uh, is er een reden? Nou, bij mij is er pas een reden als ik het zeker weet. En zeker weten doe ik bijna niets. Echt, bijna niets. Maar er zijn een paar dingen waar ik wel kijk op heb, zal ik maar zeggen. Ik, ik ga er nooit zeggen dat ik er echt verstand van heb, want verstand... Ik, ik, ik weet niet eens waar het zit. Ik, ik, ik ben al heel lang op zoek. Ik heb nog steeds niet kunnen vinden. Ja, mijn verstand zegt op sommige momenten ook gewoon allerlei rare dingen als... Doe de muziek maar even langs deze weg, want dan klinkt het lekker ranzig. En eh, ja, ik had, ik had allerlei stekkertjes en knopjes en zo kunnen omzetten. Maar ja, ik, ik moet tegenwoordig een heel ander leven leiden. Ik, ik, ik, ik mag na negen uur niets meer Nee, thuis blijven. Je mag, mag thuis maar één iemand ontvangen tegelijkertijd. Ook heel irritant. Zeker als je al, al, al meer dan drie maanden continu aan je kop gezeurd wordt door allemaal mensen die je zelfs nog nooit gezien hebt, waarvan je het bestaan niet eens wist. En ze willen allemaal weten hoe het moet, hoe het zit en. Of het dan zo en zo en hoeveel het dan opbrengt. En dan heb ik zoiets van... Ja. Als ik maar een fabriekje beginne, begonnen beginnen begonnen in uh, vaccins. Want dat kan lucratief zijn. En je kan als leverancier ook gewoon zeggen... Nou, je krijgt het niet. Nee. Het duurt nu even wat langer, het is nou helemaal zo. En, en zo is het dan. Maar, maar stel je voor dat je de leverancier zou zijn, hè? niet aan de Nederlandse Staten of niet aan Europa, maar als je de leverancier bent aan de Albert Heijn. Nou, dan zegt de Albert Heijn gewoon van, hoezo kun jij niet leveren? We hebben afgesproken, dit ga je leveren en jij zorgt dat dat er komt. Ja, sorry. Nee, nee, nee. Hoezo een pandemie? Ho ho hoezo? Nee, wij hebben die afspraak gemaakt. Die sla, die zou er dan en dan zijn. En dan en dan ligt die in de toonbanken. En hetzelfde geldt voor de bloemkool. Voor de blikken soep. Voor de wasmiddelen. Eigenlijk, ja... Het is, klopt inderdaad, Red, het is een, een, een, een, een dringend advies. Nou, aan dringende adviezen hou ik me altijd. Dat is dan weer mijn nadeel. En soms heb ik zelf dringendere adviezen. Nou, dat is waar ik de laatste maanden mee bezig ben. Dringendere adviezen geven. Dat vinden ze dus helemaal niet leuk om te horen. Nee. Ze zijn allemaal een hekel aan dringende adviezen. Want ja, we, we moeten allemaal geld verdienen. We moeten er allemaal op vooruit gaan. Dus je moet je voorstellen... We krijgen nu binnenkort in Nederland een cannabiskweker. kweker ja. ja. En die komt uit Amerika. Nou, zo heet het dus eigenlijk niet. Het heet eigenlijk de United States of America. Dat is dus eigenlijk ook heel wat anders. Dat betekent dat ze het daar onderling ook niet allemaal eens zijn... maar daarin zijn ze wel united of verenigd. En die komt dus naar Nederland. Die gaat hier dus uh, voor, pak een beetje, uh, 60 coffeeshops wiet kweken. En die heeft al meer dan 1500 aandeelhouders... Aandeelhouders. Mensen die geen enkel idee hebben van wiet. Net zo goed als dat we nu op dit moment nog steeds niet echt een goed idee hebben van dat hele covid gebeuren. Want wat gebeurt er nu eigenlijk? Ja, zo blijft het verwarmd. Ja, ik, ik kom er nog helemaal niet uit. Dus lekker even nog wat... Rukmuziek, kom op. Ja, het is lente. Hè, hè. Tjonge. Baby, away for me until they let me out again. Spend a whole lot of time, spend a whole a lot, lot, lot of time, time. spend a whole lot of time sitting and thinking, sitting and thinking about you. and spend so much time sitting and a drinking we still have the love that we once knew oh I won't promise the same thing won't happen again but I can promise It'll we'll be go a long, long time, time till then. Cause, Cause when I'm, I'm drinking, drinkin', I am nobody's friend. Please, baby, wait for me until Voor de let me out again, dat was de laatste zin. Nou, oké. Okay. Um, Jaap zegt dat het nog wel tot 2022 gaat duren, of 2022, voor mensen die daarin geloven. Ik geloof dus niet zo in cijfertjes, hè. En dat is eigenlijk het enige wat ze ons kunnen melden de hele tijd, cijfertjes. En het is ook het enige wat iedereen altijd wil weten, cijfertjes. En ik, ik heb het er al zo vaak over gehad, en het. Het tolt door mijn hoofd die cijfertjes. Dat zijn er helemaal niet zoveel hoor. Nee. Het zijn er maar tien. En dan moet je tien niet meerekenen, maar nul is sinds een tijd lang geleden ook tot een getal verklaard. Het getal nul. Kijk, ik heb hier nul eieren. Ik heb hier een nul uh, soufflé. Stel je voor dat je daarvan houdt. Dan sta ik daar met mijn nul soufflé. Operator wil wiet kweken op de maan. Nou, ik, ik geef hem uh, weinig kans. Alhoewel aan de ene kant van de maan is er wel altijd... Uh, Nee, dat is ook niet zo. En, en de tijd klopt niet. Nee, dit, dit is gewoon weer, weer zo'n dingetje. Het, het, het, het kan allemaal niet. Het, het kan wel, je zou het kunnen berekenen hè? en dan, dan zou het moeten kunnen. Maar wat heb je eraan? W wat moet iemand ermee? Nee, je kan dat beter op aarde doen. Wiet kweken moet op aarde. En, eh, nou, dat is in de breedste zin van het woord eigenlijk zo. Het, het kan ook anders hoor. Je kan wiet kweken op water. Je kan het kweken op steenwol. Je kan het telen op grind, op, op zand. Je, je kan het eigenlijk overal op telen. Daar zit het hem niet in. Nee, maar het is. Weet je waar het hem in zit? Het is gewoon een plant. En een plant. Ik, ik weet niet of jullie wel eens wijnkenners aan het woord hebben gehad. En het gaat dus vaak over dezelfde rassen druiven, maar die staan dan op een andere plek. Dus exact een stekje, hetzelfde, maar dan op een andere plek. En dan krijg je ook een andere wijn. En dat noemen ze terroir. Terroir. Dat betekent, daar eh, waar het vandaan komt, daar neemt het ook zijn kwaliteiten, of juist niet, van mee. Dus je kan uh, ongelooflijk grote wijngaarden vinden met Pinot Noir. Waar het meest smerige bocht van gemaakt wordt. En je kan ook hele kleine wijngaartjes vinden met Pinot Noir. En dat is dan een wijntje. Je neemt één slokje. En je bent... Zo goed als al die supermarktwijn die je al die jaren tot je genomen hebt. In één klap vergeten. Je, je weet in één keer wat wijn is. En, en zo is het ook met cannabis. Echt waar. Kan maar beter gewoon het kleinschalig houden. Dat is wat al die grote... En die hebben steeds meer aandeelhouders en steeds meer geld. Dus daar ligt het niet aan. Maar dat hele grote gedoe, dat werkt niet. Niet als je kwaliteit wil leveren. Dus je, je kan best wel bijvoorbeeld met die wijn... kun je rustig wel 60 hectare Pinot Noir aanplanten. Want dat heeft een goede naam en daar komen hele goede wijnen vanaf. Maar... Welke hectare zijn het? Uh, waar liggen ze? Wie gaat ze verzorgen? Wie gaat het oogsten? Wie gaat het verwerken? En wie maakt er dan uiteindelijk de goede wijn van? Het is namelijk gelijk een, heel, een heleboel gedoe. Ja, want als je, als je 60 hectare hebt bijvoorbeeld... Dan, ja... Ik heb bijvoorbeeld maar als teeltoppervlakte rond de 2 hectare. Daar kan ik dus kweken. Geen wiet, overigens, maar daar kan ik dingen kweken. En dan nog kan het bij mij, omdat ik langs een rivier zit, per vierkante meter schelen wat voor grond daar is. Erger nog, als je bij mij langskomt, ik heb een grondboer. Dan moet je maar eens de proef op de som nemen. Dan kun je op allerlei plekken die grondboren in de grond steken. En, en zodoende het profiel eh, zien dat de grond heeft. Dus dat het na zoveel eh, meter pas zand komt. Maar, maar ik heb zelfs een plek, daar, daar, daar ligt ongelooflijk dikke, vette, plakkerige klei die bijna nooit droog wil worden. Maar daaronder zit maar tien centimeter klein verder. Daarna wordt het al zand. Terwijl op het meeste van mijn bebouwbare grond, ja, de, die is die afstand toch wel iets groter. Kijk, bijvoorbeeld aan de weg, daar, daar is de afstand, dat weet ik namelijk zeker, dat hebben we namelijk ooit een keer gemeten, anderhalve meter onder het maaiveld. En dan is het maaiveld niet eens waar mijn land ligt, want mijn land is afgevlakt. En het was dus eigenlijk van origine veel hoger. Maar ja, daar hadden ze zoveel vuilnis doorheen gegooid. Dat zag ik niet zitten. Daar had ik helemaal geen zin in. En ja, je moet wat gaan voorzien voor al die mensen die daar gaan wonen en werken en op vakantie gaan op de maan. Nou, ik, ik zal je één ding vertellen. Ik, ik, ik, ik heb vandaag een beetje een brute bui. Maar wat mij betreft, al die mensen die dat willen, naar de maan... die kunnen wat mij betreft ook echt letterlijk en figuurlijk naar de maan. Maakt mij niet uit. Als ze daar dan ook maar blijven... dan zou het hier een stuk rustiger worden. Ja, want je wil niet weten... Hoe, hoe, hoe druk het overal weer is. En ik had altijd al hekel aan drukte. Maar nu komt het toch weer terug. Want nu moet alles overdag. Mensen moeten alles voor negen uur. S'avonds. In orde hebben. En dat is toch heel lullig. Dat kan helemaal niet. He, stel je voor. Je, je hebt gewoon een baan. Nou, de meeste van mijn vrienden, kennissen en vriendinnen, die hebben een baan. Je komt dus om zes uur thuis. Je eet wat. En, en daarna denk je, wat zal ik vanavond eens gaan doen? En, en vroeger was die bezigheid vragen of iemand anders bij je langskwam of zelf bij iemand langsgaan. Maar ja, dan is het al zeven uur. En om nou maar voor een half uurtje bij iemand langs te gaan, natuurlijk is het hartstikke leuk, hartstikke gezellig, maar het, het is toch minder als dat eigenlijk zou moeten kunnen. Maar ik ben niet de enige, die, die Kim Kutter, die, die, die zei dat ook, die, die, die heeft toch ook wel een idee dat een heleboel mensen zich op een gegeven moment gaan irriteren aan mensen die zich niet aan de regels houden. Nou, ik, ik irriteer me al jaren aan mensen die zich niet in de, aan de regels houden. We hebben bijvoorbeeld in Nederland een biodiversiteitsverdrag. Moet je aangaan. Nou Toen het getekend was, kwamen er gelijk twee ministers bij mij langs. En die zeiden dat ze het allemaal zouden doen conform het biodiversiteitsverdrag. Ik, ik, heb, ik heb nog nooit iets gezien. Ik heb nog nooit iets gehoord. Ik moet het nog steeds allemaal zelf uitzoeken. En dat is gek. Want in dat biodiversiteitsverdrag, wat nota bene ook geratificeerd is, zou ze mij moeten ondersteunen bij al mijn activiteiten. Ze zou me zelfs moeten ondersteunen in wie ik ben en wat ik behels. Ik ben namelijk... Een persoon met eigen ideeën. En soms is het zo dat je mensen met eigen ideeën, net zoals een een of ander stammetje in de Amazone, die moet je ook in hun waarde laten en zo moet je mij ook in mijn waarde laten. Want ik heb betere vrienden onder al die inheemse volkjes, als dat ik gewoon in het dagelijkse leven ontmoet. Want de meeste mensen zijn tegenwoordig, lijkt het maar op één ding uit. En het kan zijn omdat ik de laatste tijd vooral veel de verkeerde mensen tegenkom. Ik heb natuurlijk ook nog een heleboel in mijn omgeving hoor. En, en dat is mijn bubbel, noem ik dat altijd maar. Ter ere van bubbels, van vroeger. Mijn bubbel. Dat zijn mensen die ik al heel lang ken, waar ik ongelooflijk veel van hou. En die willen niks van mij, en ik wil niks van hun. Maar we kunnen elkaar wel van alles geven. Die heb je ook nog. En ik ben zo blij dat ik die nog heb. Want anders was ik de afgelopen weken helemaal afgebrand geraakt, joh. Vooral die mensen met verdienmodellen en productiestatistieken. En uh, regels. En allemaal van dat soort dingen. Ja. Het is, is, is niet mijn wereld, maar ik, ik zal het ermee moeten doen. Het is mijn enige kans tot nog toe. Want ja... Van de universiteiten moet je het niet hebben. En zoals ik net al zei over die ministers. Van de politiek moet je het duidelijk ook niet hebben. En dan zitten we dan in een wereld die geregeerd wordt eigenlijk door wetenschappers, universiteiten. En dan hebben we politici die luisteren daarnaar... en die maken daar dan weer hun eigen werkelijkheid van. En, en zo gaat het al meer dan 40 jaar in mijn leven. 40 jaar lang tussen de wetenschap en de politiek gezweefd. En van de ene kant naar de andere kant gevlogen. En nog steeds... Lijkt het erop dat geld belangrijker is dan, dan al het andere? Want nu ineens cannabis mogelijk wordt, zien er ineens een heleboel mensen geld. Nou, in geld kun je met alles verdienen, dus zo belangrijk is dat niet. Nee, maar ze zien veel geld. Veel geld voor nog meer aandeelhouders, net zoals die Berner met zijn 1500 aandeelhouders. Dus ja. Ik weet niet wat er nu gebeurt, maar ik moet even kijken. Er staat iemand voor mijn deur muziek te spelen, dus ogenblik... Nou, ik denk niet dat het echt te horen is. Nou, ik ga ook niet mijn microfoon slepen. Ik ben luid. Uh, nou, in ieder geval... Ik heb weer mijn best gedaan. Tjonge jonge jonge jonge. Nou, kan ik weer rustig zitten. Dat is best wel lekker. Kijk. En precies. Precies operator. Dat is wat ze vragen. Maar wat levert dat nou op? En Levert het nou wat op? En zo, nou... Mij levert het eigenlijk op het laatste maanden veel werk op. En ik krijg er niets voor. Nee, ik doe het allemaal gewoon zelf. Dus eigenlijk moet ik helemaal niet klagen. Ik doe het gewoon zelf. Maar, maar ik heb wel zoiets. Nu, nu er een kans is om ergens mee te doen, dan wil ik ook wel meedoen. Ik ben voorzitter van een stichting die houdt zich bezig met alle gebruiksgewassen op de wereld en ook alle andere dingen waar economische en medicinale en allerlei andere dingen die maar enigszins gebruikt kunnen worden of misbruikt worden door mensen. Dat hoort in de collectie van stichting Het Hof van Eden. En daar ben ik dus nog steeds mee bezig. Nou en voor al die groentes en al die granen en al die andere planten. Dat da da willen ze allemaal net zoals dat Albert Heijnen doet. Als we een afspraak maken dan moet je dat leveren. Maar ik weet niet of het te leveren is. Het is namelijk landbouw. Je kan ook gewoon doodgaan of je kan luizen krijgen. Ja andere dingen. Of gewoon schimmels. Die overigens heel goed kunnen zijn voor allerlei andere dingen. Maar voor sommige dingen niet. Er is bijvoorbeeld wel een schimmel als we het toch weer over wijn hebben. Eh, die erg interessant is. Je hebt bepaalde druiven op bepaalde plekken. En daar laten ze een ongelooflijk mooie schimmel op groeien. En eh, ik... Ik ga binnenkort weer even opzoeken hoe dat heet... en vertel ik dat van de week wel even hoe die wijn heet. Er zijn er meerdere trouwens die dat doen. Maar... Uh, wat wilde ik ook alweer vertellen? Ik was over wijn bezig en schimmel. Ja, en dan, dan wordt mijn hoofd gelijk helemaal gevuld met het dagelijks leven. Het, het, het hele leven eigenlijk... Dit alles gewoon iets met elkaar te maken heeft en dat het een tegen of het ander ervoor en dat het ook samen kan. Nou en wat doet zo'n virus nou eigenlijk? Als hij wil blijven bestaan. Dan probeert hij het zoveel mogelijk samen te doen. Ja niet met al die andere hier, maar met waar hij zijn thuis heeft. Steef hoor, je kan het je bijna niet voorstellen, maar je hebt in ieder geval in je lichaam al een heleboel antistoffen tegen virussen. Maar je hebt ook echt virussen, die draag je gewoon nog actief bij je. Krijg je niks van, daar heb je niks aan. En voor sommigen heb je zelfs een voordeel. Ja, dus, dus net zoals bij die cannabisplant, die, die heeft ooit een keer, zo heel, heel lang geleden, heeft die een virus gekregen. En dat, dat is geïncorporeerd, zoals dat heet, in zijn genoom, dus in zijn hele bestaan. En daardoor is die cannabis dus die ongelooflijk glanzende kleine bolletjes hars gaan produceren. Ja, het is gewoon het gevolg van een virus. Maar ja, jongen, jongen, wie wil dat eigenlijk weten? Jullie vast niet. Nou, ik, nou, pff, weet je, eh, daar ga ik me er ook niet druk over maken. Wat ga ik nou doen? Eh, nou ja, het is een ontzettend stom liedje, maar en het is heel slecht geluid. Dus bij deze, dan komt het toch allemaal weer goed. Ah. My sweet caress Hello emptiness I feel like I could die Bye bye my love goodbye I'm through with romance I'm through with love I'm through with counting damn stars above And here's the reason That I'm so free My love is baby is true with me. I'm by love, bye by happiness, and all loneliness. I think I'm. Op de chat wordt opgeroepen om uit je hoekje te komen. Nou, ik zit gelukkig niet in mijn hoekje. Nee, ik ben al dom genoeg om de hele tijd gewoon zo open en eerlijk mogelijk proberen dingen te zeggen op de radio. Die eigenlijk niemand aangaan. Nee, maar ik ben blij dat radio er is, want zo kom ik er wel vanaf. Want het is soms best wel uh, raar. Kijk, als je, als je in een situatie bent dat je gewoon... in meerdere werelden tegelijkertijd leeft. Het is ook net zoiets als radio. De ene dag zit je in een privé vliegtuig. De andere keer word je gechauffeerd naar weet ik veel waar het kan allemaal gebeuren. Het is ook allemaal al een keer gebeurd. Ik heb het ook allemaal al een keer meegemaakt. Sommige dingen zelfs vaker. En dan kom je ineens in een andere wereld. Je wordt weggevlogen van je eigen oude wereld. Je wordt weggereden van je eigen oude wereld en gebracht naar een geheel andere wereld. Waar het alleen maar draait om meer. Nog meer. Veel. Maar er wordt nooit gekeken naar de problemen die dat meer en veel zou kunnen veroorzaken. Want ja, alles heeft een gevolg. Ja, en naar de oorzaken moet je vaak gissen. Totdat je het ontdekt hebt wat de oorzaak is. Nou, dat is wetenschap. En die weten het dus nu niet. En er zijn politici die geloven dat die wetenschappers iets weten, dat klopt, die wetenschappers weten iets, maar niet het, die weten alleen maar hoe je in een laboratorium heel netjes alles moet doen en controleren, en dan en nog een ander proefje doen om te controleren of dat eerste proefje wel klopt, en of je het wel goed gezien hebt, maar zo zit het echte leven, en daar ben ik er eentje van, in ieder geval nu nog wel. En, en jullie ook, hoop ik in ieder geval, dat ik niet tegen robots zit te kletsen. Dat is toch, hoe moet ik het zeggen, vervreemdend. Maar in een verdomhoekje zit je dan toch niet. Je, kijk, het, het is zo, uh, wij zijn allemaal niet de baas, en ik kan het nog erger maken, want zo is het ook nog eens een keer, de mensen die nu denken dat ze de baas zijn, die kunnen dat ook niet, die kunnen dat ook niet waar maken. Het enige wat een echte baas zou moeten kunnen doen, is open en eerlijk zeggen dat hij het niet weet, als hij het niet weet. Daar kunnen we dus ook geen regels aan verbinden, geen cijfers aan verbinden, maar we weten het gewoon niet. Ja, en als we dingen gaan meten, dan lijkt het alsof we dingen weten, maar weten we het dan wel? We weten namelijk helemaal niks. Weet je wat het grappige is? Ze doen nou allemaal testen bijvoorbeeld. Nou, je kunt eindeloos alles blijven testen, maar al die testen... Die... Kijk, stel je voor, je, je test nu iemand en, en, en je belt hem de volgende dag op van... Nou, dat is allemaal negatief, dus het gaat helemaal goed. U heeft het niet. Oké, okay, je gaat enthousiast, ga je iets doen... Er gebeurt iets, je weet niet precies wat er gebeurd is, want dat weten ze namelijk nog steeds niet, wat er precies nodig is om het voor elkaar te krijgen dat het besmettelijk is. Dat is heel gek. Dat is eigenlijk heel gek. En dat zou eigenlijk de belangrijkste leidraad moeten zijn. Om te checken hoe het zichzelf verspreidt, dat virus. En dat is nou net de grap. Al die wetenschappers die hebben nou carte blanche. Ze hebben nog nooit in het echte leven. Dus niet in een laboratorium. Dit experiment in het echt kunnen doen. Want je kan in een laboratorium niet kijken hoe iets verspreidt. Weet je op hoeveel manieren het zou kunnen. Het kan via een klein druppeltje. Maar het kan ook via een klein... klein dingetje wat achtergebleven is op een oppervlak zou kunnen het kan ook zijn dat het gewoon van heel hoog uit de lucht op een gegeven moment gewoon naar beneden geblazen wordt heeft iemand wel eens opgezocht hoeveel virussen er gewoon normaal al in de hoge luchtlagen zich bevinden en hoeveel virussen er gewoon in de lucht gewoon te vinden zijn dat zijn er niet weinig echt niet. Dus en we weten dus van die dat ze dat kunnen, zolang in de lucht niet in leven blijven totdat ze leven ontmoeten. Dat weten we niet. Maar ze kunnen het wel. Nee, ze kunnen het niet weten, want dan kom je nooit achter. Hoewel, het kan wel dat je erachter komt. Maar dat berust heel vaak op toevalligheden. Maar toevalligheden, daar zit toevallig niemand meer op te wachten tegenwoordig. Iedereen wil zekerheden, garanties. Ja. En zo zit het echte leven dus niet in elkaar. Stel je voor dat, er nu, dat ze op een gegeven moment een te gek onderzoek hebben, al die wetenschappers over de hele wereld, van kijk zo is het gegaan, die pandemie, het is van daar naar daar en dan zo en zo. Uiteindelijk, zelfs al zouden ze dan snappen wat er dan echt gebeurd is, dan kan er gewoon een andere kwaal opduiken, die gewoon een compleet andere methode gaat volgen en dan weten ze het weer niet. Zo zeker is de wetenschap, daarom is het ook zo leuk om je daarmee bezig te houden, want er valt altijd wat te ontdekken. En meestal niet door nauwkeurig speurwerk. Oh ja, dat lukt wel als je astronomie studeert of zo, dan kun je heel nauwkeurig speuren naar wat je daar dan allemaal ziet, want dat is er of dat is er niet en meer is er niet. Maar hier op aarde gebeuren allemaal dingen waarvan je nog steeds niet helemaal begrijpt hoe... En wat? En zeker niet waarom. Daar zijn mensen ook altijd heel sterk in. Hè? Het zich afvragen waarom? Nou, dat vraag ik me ook af. Waarom vragen mensen zich dat af? Waarom? Want ik zie geen enkele reden. En dat is ook eigenlijk mijn antwoord op de vraag waarom? Als iemand aan mij vraagt waarom, ja dan zie ik geen reden. Nee, maar dat kan iedere dag veranderen. Het kan iedere dag anders worden. Neem nou het weer. Vorige week maandag lag hier gewoon nog sneeuw op straat. Vandaag was het bijna 15 graden. Het is toch eigenlijk bijzonder. En, en er is niemand die dat van tevoren heeft kunnen uitrekenen. Nee, weet je hoe ze dat doen? Dat zien ze van tevoren aankomen, zo ongeveer. Doordat ze satellieten hebben en meetstations en pijlstations... en al die gegevens bij elkaar leveren dan ongeveer een beeld op hoe het zou kunnen verlopen. Maar ook die mensen weten het nooit zeker in. Ik weet zeker als je wel eens naar een weerbericht geluisterd hebt... en dat je dan zelf buiten liep en dacht van... nou, het zou een regenachtige dag worden, maar... ik zie het nog niet. Of het omgekeerde, dat je ja, in de regen loopt... terwijl je had je bikini ingepakt en je, en je wilde gaan zwemmen, maar... het weer slaat in één keer om. Dat hadden ze niet voorspeld. En, en het zal altijd zo blijven, ook in de meteorologie, dat ze het nooit helemaal zeker zullen weten. En dus is mijn tip, luister nooit naar iemand die er verstand van heeft. Nee, want die weet het namelijk echt zeker, wat hij niet weet. En als hij daarover begint te vertellen, dan moet je hem gewoon helemaal loslaten. Laat hem maar vertellen, over wat hij allemaal niet weet dan zal je zien wat het veel meer is als wat hij wel weet. En dan is het nog alleen maar waar hij over kan praten, waarvan hij denkt dat hij het zou kunnen weten, maar hij weet het nog niet. Terwijl er zijn dus een heleboel dingen, die weet hij nog niet, maar hij zou ook niet weten dat je dat zou kunnen weten, want dat kan heel vaak op stom toeval berusten. Ja, pelicilline of zo, zulke soort dingen. Nou, je, je vindt er vast wel een verhaal bij. Dan doe ik weer even ongelooflijk slechte muziek. Heerlijk. Kom op. I've been working all day for my maid on side. Running around like a blue raspberry. I've been working. Yeah, I've been working all day for my maid. Every 30 minutes I begin on the go. Whooping down dan ladder like a blue I've been working, I've been working all day for me, man. Work for the ball, I have first day When I got up for the whole day, I've been working, I've been working all day for me, man. They got no cards, don't pay no tax Force going in, I've be been breaking my back I've been working, I've been working all day for me, man. Call me a crook, call me bae, when I need more than food and red. I've been working, I've been working all day for me, bae. What's more happened when I sign up for the day, I've been working, I've been working all day for me, bae. Try and follow me every day, I kill less sleep I'm on my way. is family word Daar denkt nooit iemand over na, maar, maar, maar een heleboel planten kunnen ook een heleboel virussen krijgen. Erger nog, tomatenplanten kunnen zelfs virussen krijgen als jij je mondkapje niet opdoet tijdens de bepaalde onderzoeken die je met de tomatenplant wilt doen. Nee je kan dus niet met je gewone adem, want in jouw adem, daar zitten dus dingen die nachtschadeachtigen, ja, kunnen besmetten. En daar heb ik eigenlijk nog nooit iemand paniek over horen schoppen. Maar, maar het is wel zo. Wij kunnen nachtschadeachtigen besmetten. Met onze adem. Dat is eigenlijk wat een tabaksroker andersom doet. Die, die maakt van die nachtschade een soort adem. En die ademt dan de nachtschade. Maar daardoor ademt die dus ook die virusdeeltjes in. Want dat is nou net iets grappigs van een virusdeeltje, dat leeft niet. En als je maar stevig genoeg doorrookt. Dan gaat het virusdeeltje gewoon door het beetje gloeiende tabak heen. Ja, het overleeft het gewoon. Echt nog, het kan, kan, kan er gewoon zelfs doorheen gezogen worden, omdat je aan het check trekt. En, en dan kun je dus bijvoorbeeld, Steven Oré, je komt een keertje ergens, je denkt: hé, hey, leuk groot aardappelveld, nog nooit gezien, ik ga hier eens dus even uitstappen. Ik ga hier eens even kijken, lekker over die aardappelvelden, kijken, ademen. Je, je wil niet weten wat je daarmee kan aanrichten. Echt waar. Maar het is een heel ander verhaal natuurlijk. Waarom hebben we het altijd over dingen die iedereen al weet? Ja, want dit wisten jullie natuurlijk allemaal al. Volgende week ga ik een programma maken met allemaal informatie erin die nog niemand weet. Waar je waarschijnlijk dus ook niks aan zal hebben. Omdat je waarschijnlijk niet zult begrijpen waar ik het dan over heb. Omdat het over dingen gaat waarvan jij geen weet hebt. En het kan dus ook allerlei termen bevatten die jij niet kent die nog niet in het nieuwste woordenboek zijn opgeschreven. Omdat het allemaal zo snel gaat. En over steeds kleinere dingetjes. Terwijl vroeger waren mensen gewoon al blij... als ze een beetje een overzicht hadden over... Van, nou zo zit het ongeveer, nou, zo komt het wel goed. En dan ging het soms ook niet goed hoor. Dat, dat moet ik er even bij zeggen. Maar tegenwoordig doen we dat helemaal anders. Tegenwoordig wil gewoon op, op, zeker weten. Is niet anders. Meten is weten. En daar vaart de hele wereld op. Ja, zelfs de Chinezen. En die willen echt alleen maar meer en meer en meer en meer. En niet omdat ze zo... ...idant willen zijn of zo, maar die denken dat dat kan. En, en zij zijn eigenlijk de enige groep mensen die weten dat dat niet kan. Ze hebben niet voor niks jarenlang een één kind politiek gehad. Dat dat niet kan. Je kan niet ten koste van alles maar doorgaan. En door blijven vragen en door blijven zuigen en... Door blijven mijnen. Ja, het is het hè, mijnen. Van mijn. Dat is ook van mijn. Dat is van mijn. Dat is allemaal mijn. Mensen houden toch eens mee op. We zijn van ons allemaal, met ons allemaal. We zijn eigenlijk. Ja, wie zijn we eigenlijk? Als je me nu kan horen en kan verstaan, dan ben je vermoedelijk een mens. Nou, dat is het dan. We hebben in ieder geval één overeenkomst. Maar het kan zijn dat we in alle andere dingen helemaal anders zijn. Want ik ken mensen die zus, ik ken mensen die zo. ik ken mensen... Ja, van alles. Ik ken ook veel mensen hoor. Misschien is dat het. Maar ik denk... Eigenlijk... En daar blijf ik bij. Dat er... Ergens een misverstand is. He, dus dat is niet een complot. hè Nee, nee. En sowieso, iedere mens die gelooft in complottheorieën, stap daar nou toch eens van af. Want met z'n drieën kun je al bijna geen echte goede afspraak maken dat het echt in de eeuwigheid zo zal doorlopen. Dat gaat hem echt niet worden. Complotten gaan echt nergens over. En erger nog die lekken eerder uit als dat ze uitgevoerd kunnen worden. Dus, maar geloof nou eens in de andere kant van het verhaal. Niet het complot, maar het niet begrijpen. Het misverstand. Dat als één iemand met kennis van één bepaald iets iets vertelt aan iemand anders met kennis van een ander bepaald iets, dat die, die kunnen elkaar eigenlijk niet begrijpen. Ze proberen elkaar wel te snappen, maar begrijpen kunnen ze eigenlijk niet. En dat doen ze ook niet. Nee. Wij mensen zijn er echt gigantisch goed in... om alle mensen in andere werelden te duwen. Ja. Vroeger had je dat met gilders. Hè? Dan zat je in bakkersgilden En dat waren allemaal bakkers. Dus dat was jouw wereld. Dan zat je ook met kerken. En dan was je katholiek of protestant of wat dan ook. Maar je werd altijd ergens ingeduwd. En nu, het enige waar je nog enigszins houvast aan hebt, dat ben je zelf. En dat is eigenlijk ongelooflijk bedreigend. Dat is eigenlijk super eng. Ja, je kan je nergens meer aan vasthouden. En grijp dan vooral niet naar complotten, want... Daar kun je dus echt niet aan vasthouden. Aangezien ik net geschetst heb hoe de wereld in elkaar zit. Iedereen wordt terugverwezen naar zichzelf. Je hebt het altijd zelf gedaan. Je bent altijd zelf de schuld. Terwijl, ik garandeer je... Aan bijna alles wat jij gedaan hebt in je leven, kan je eigenlijk niks doen. Nee... Het is namelijk gewoon zo gelopen. Ja, echt waar. En dan hoor ik wel mensen die zeggen, nou, ah, gesolliciteerd en drie sollicitatiegesprekken, toen had ik uiteindelijk die baan. Nee, maar dan is het nog steeds zo gelopen, want het had ook heel anders kunnen lopen. Ja. Het is net als een dobbelsteen. Als je maar één keer mag gooien, ...komt er maar één cijfer boven. En één cijfer onder. Ja, natuurlijk nog vier aan de zijkant. Nou ja, ik weet niet wat ik gegooid heb... ...maar ik doe niet vier... ...maar er staan vier cijfers ook nog aan de zijkant. Anders wordt het echt te ingewikkeld. Ik wou wel heel erg af. Nou, in ieder geval... ...dat was het dan voor vanavond. en nee, alleen maar voor vanavond. Doei! Rotmuziekje nu. En zo meteen komt Willem. Sst! I said, what's your name? She said, it's your answer. She'll put you in a trance. Just like Charles Manson. I met her in Kansas. I was down on my love. Down. She gave me a ride in her Chevrolet big truck She said, come on boy I know you're getting Yeah, I'm talking a little different But all, you're all the same She said, I shouldn't take you home But I probably will She lives six blocks off here She right on Jefferson Hill Baby, I want you to Een, een nieuwe entree geluid ja ja tegelijk dit is dat, een rinne radio een prachtig mooie entree geluid maar maakte jij dat wel hallo oh nee, ah. nee. Dat maakt het, niet. het kwam uit de eten Misschien wel uit eten, ja. Uit het eten, het kwam zomaar uit het eten. Het kwam vanaf Mars misschien wel. En de avondklok gaat nu in, hè. Het is nu op hok licht. Op hoklicht. ja Ja. De overheid duwt zijn kippen in het hok. Dat was de avondklok, zei C.P.R.A.H. Ja. Dat was prachtig. Ja, prachtig. Oh ja. De bietjes. Oh, de bietjes. Rome van Maas. Nou, jongens. Hartelijk welkom. deze bijzondere uitzending. Yes. Uur van de opwachtplicht. Ja. Op oplicht. Geweldig.